9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De explosie in Beirut heeft aan zeker 100 mensen het leven gekost. Dat heeft het hoofd van het Rode Kruis in Libanon gezegd tegen journalisten. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Er wordt nog een groot aantal mensen vermist en er zijn zeker 4000 gewonden. Er zijn berichten dat ziekenhuizen het grote aantal slachtoffers niet aankunnen. Vier ziekenhuizen in de stad hebben grote schade opgelopen en zijn daardoor niet beschikbaar. Ondertussen bieden steeds meer landen Libanon hulp aan. Aan Nederland maakte gisteravond al bekend dat het hulpverleners hun speurhonden wil sturen. Ook Iran, Cyprus en de Verenigde Staten hebben hulp toegezegd. In Zuid-Frankrijk zijn zo'n 2700 mensen geëvacueerd vanwege een grote bosbrand. Ook zijn er enkele campings ontruimd. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. De mensen zijn opgevangen in sportzalen. De brand brak gistermiddag uit ten westen van Marseille. Wat de oorzaak was, is nog niet bekend. Meer dan 1000 hectare natuur is al gesneuveld. En bijna 2000 brandweerlieden proberen nu het vuur onder controle te krijgen. Dat wordt bemoeilijkt door de harde wind in het gebied. Het moederbedrijf van Albert Heijn en Bol.com, Aholt Delhese, heeft een goed tweede kwartaal gehad. Er werd bijna 700 miljoen euro winst gemaakt, dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar. Volgens analisten heeft het concern in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van hamsteraars, net als in het eerste kwartaal. Niet alleen de supermarktketen doet het goed. Webwinkel Bol.com zag de omzet met bijna 40% groeien. Wereldwijd zijn er meer dan 700.000 mensen gestorven aan het coronavirus. Dat meldt de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit op basis van officiële cijfers. In de Verenigde Staten, Brazilië en Mexico zijn de meeste sterfgevallen. Gemiddeld gaat er wereldwijd iedere 15 seconden iemand dood aan covid-19. Het weer, in het noorden eerst nog wat wolkenvelden, in de rest van het land meteen al veel zon en de temperatuur gaat flink oplopen. In het noordwesten worden 23 graden, in het zuidoosten 30. De zuidwestenwind is matig, aan zee plaatselijk vrij krachtig. ZFM, verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is er vertraging door bergingswerkzaamheden op de A9 maar richting Amstelveen. Tussen af het Haarlem-Zuid en Alsmeer 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Vanochtend vroeg was daar een ongeluk. De weg was ook enige tijd dicht. Verkeer gaat er nu alleen maar via de af- en de oprit langs. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 je huis goed achterlaten tijdens de vakantie? Dat kan met de ANWB Woonverzekering. Nu ook het eerste jaar met extra ledenkorting. Tot wel 20%. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu opstaan! Afraid of an ending, I don't know where to start How do I see When I'm locked in the Beep <laughs> Als je gaat vergeet me niet Ik moet lachen en zeg zeker niet Ik ben weg van jou Zit nemen met mij weg van jou Het is als je het opvokt dan geeft het niet Als ik domme dingen zeg ik meen het niet Ik ben weg van jou Ik zie geen dingen dan weg van jou Het is eigenlijk wel gek dat je onzeker kan zijn Maar ik beloof je dat ik luister Je moet weten dat wij, we blijven echt wel staan jij toch ook wel aan? Ik heb nog nooit iemand ontmoet met zo'n geduld als jij Zelfs met het water aan je lippen heb je zeer van tijd Dat je mij versterkt Dat is waarom het werkt Hou me vast en laat me, laat me maar mij zorgen maken Morgen ben ik vast weer mezelf Ze zegt maar als je gaat vergeet me niet Need a hand.